wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Nigeriaan die gisteren een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... stond niet op de zwarte passagierslijst van de Verenigde Staten. Maar wel komt zijn naam voor in een Amerikaanse databank van terreurverdachten. Dat zegt de vicevoorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Binnenlandse Veiligheid. Omdat de Nigeriaan niet op de zogenoemde no fly list stond kon hij een geldig visum krijgen om de Verenigde Staten binnen te komen. De Nigeriaanse verdachte vloog gisteren... met een toestel van Northwest Delta van Schiphol naar Detroit. Vlak voor de landing probeerde hij een aanslag te plegen... met een substantie die hij op zijn bovenbeen had bevestigd. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... is de man op Schiphol volgens de veiligheidsvoorschriften gecontroleerd. De Surinaamse regering heeft militairen gestuurd naar de stad Albina... om er enkele wijken af te sluiten... Het leger is er huis aan huis op zoek naar goederen die bij plunderingen zijn gestolen. Mensen kunnen de afgesloten wijken niet meer in of uit. Aanleiding voor de maatregelen zijn de gevechten tussen de lokale bevolking van Marons en Braziliaanse en Chinese goudzoekers. Donderdag raakten honderden mensen slaags. Onder de lokale bevolking viel één dode, daarnaast waren er zeker dertien gewonden. Twintig vrouwen hebben gezegd dat ze zijn verkracht. Er zijn al langer spanningen tussen de lokale bevolking en de goudzoekers in de Surinaamse regio. Volgens de Marons wordt de politie in Albina omgekocht door de goudzoekers, zodat ze de wet kunnen overtreden. In Parijs is Yves Rocher overleden, de oprichter van het gelijknamige cosmetica bedrijf. Het bedrijf Yves Rocher, dat in 1959 werd opgericht, is actief in meer dan 80 landen. President Sarkozy roemde Rocher als een groot Frans industrieel, de uitvinder van cosmetica op plantaardige basis en pionier van de postorderactiviteiten. Yves Rocher is 79 jaar geworden. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en af en toe regen of motregen. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt. Morgen in het westen regen die geleidelijk oostwaarts trekt. Het wordt 4 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte, warmte, kerst ZFM Dit is kerst met ZFM Met nu nu Winterse 50 Je hebt hem zelf samengesteld Bedankt voor je stem Dit is de Winterse 50 12 Ik zit hier heel alleen Kerstfeesten te vieren this time. Tell us what a man. Hoor ik ken muziek. Ik zit hier alleen, het feest te vieren. De straf die ik verdiende, is illegaal. Dit zijn de beste winterrits aller, ja, aller tijden. Welkom bij de Winterse 50. Dit is een overzicht van de nummers 20 tot en met 11. 20: 19. Zeventien ze 17 Christmas. <tied> Zestien. 50. Dit is de top 10 van de Winterse 50 van 2009. van de gloed. Make love your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 And the morning seems so gray So unlike yesterday Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year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 De winterstaat 50 2009 Overzicht van de top 10. 10. The Power.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 Dit is de nummer 1 van de Winterse 50 2009. distance but just